4 uur. Het NOS-journaal. Marianne Kokuk. De Tweede Kamer wil een brief van het kabinet over de situatie van de drie Nederlandse militairen in Libië. De drie zijn zondag gevangen genomen door een gewapende eenheid die op de hand is van de Libische leider Gaddafi. De drie leden van de marine waren vanaf het fregat Tromp... in een helikopter naar de stad Sirte gevlogen... om twee evacuees op te pikken, onder wie één Nederlander. Na de landing werd de bemanning gevangen genomen. CDA-kamerlid Ormel. De CDA-fractie maakt zich eh, ernstige zorgen... over de Nederlandse militairen die op dit moment in Libië zijn. Wij willen eh, de regering alle ruimte geven om datgene te doen... wat nodig is om deze militairen veilig terug te krijgen... We steunen het verzoek om een brief, maar wij zouden de PVV-fractie willen verzoeken om het spoeddebat uit te stellen totdat de brief op zijn minst binnen is gekomen. De PVV, die behalve om een brief ook om een debat had gevraagd, legt zich neer bij de wens van Ormel en de rest van de Kamer. De Europese Centrale Bank verhoogt de rente niet. Die blijft staan op 1 procent. De rente staat al twee jaar op dit historisch lage niveau. Bankpresident Trichet heeft wel aangegeven dat de rente mogelijk volgende maand gaat stijgen om het hoofd te bieden aan de oplopende inflatie. Die is in de Eurolanden gestegen naar gemiddeld bijna 2,5 procent. In Ivoorkust hebben veiligheidstroepen zes vrouwen doodgeschoten... die hun steun betuigden aan Alessane Ouattara. Die heeft in november de verkiezingen gewonnen... maar de zittende president Bakbo weigert al maanden om op te stappen. In de havenstad Abidjan is het sinds die tijd onrustig. Vaak worden betogingen geleid door vrouwen... omdat werd aangenomen dat de troepen van Bakbo niet op vrouwen zouden schieten. Volgens ooggetuigen stopte een jeep met militairen vandaag bij een betoging in een buitenwijk van Abidjan. De militairen zouden meteen het vuur geopend hebben. De afgelopen 24 uur zijn in buitenwijken van Abidjan minstens 26 doden gevallen bij gevechten. In de Bijlmoordzaak is een vrouw uit Badhoevedorp in hoge beroep veroordeeld tot 7 jaar cel. In 2008 doodde ze haar slapende man en dochter met een bijl. Ze wilde zichzelf van het leven beroven en doodde haar man en dochter omdat ze dacht dat die niet zonder haar verder konden leven. De 66-jarige vrouw leed sinds eind jaren 90 aan zware depressies nadat haar zoon was overleden. Het gerechtshof in Amsterdam heeft daar rekening mee gehouden. Het hof heeft in aanmerking genomen dat sprake was van zowel een persoonlijkheidsstoornis als een ernstige depressieve toestand. En dat er sprake was van medicijngebruik. Dus het is de combinatie geweest die het hof in aanmerking heeft genomen en die tot het oordeel heeft geleid dat er sprake is van sterk verminderd toerekeningsvatbaarheid. De rechtbank had de vrouw acht jaar cel opgelegd. Bij het hof valt de straf dus een jaar lager uit. De Duitse autofabrikant Audi keert een recordbonus uit aan zijn werknemers. Vanwege de goede resultaten over vorig jaar... krijgen alle 50.000 werknemers in Duitsland, België en Hongarije... anderhalf maandloon extra. Gemiddeld is dat ruim 6500 euro. Audi-topman Mos noemt de recordbonus meer dan verdiend. Hij zegt dat de hoge kwaliteit van het personeel... en de grote betrokkenheid bij het bedrijf moeten worden beloond. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend helder en minima rond min 3 graden. Morgen opnieuw zonnig middagtemperatuur ongeveer 7 graden en minder wind dan vandaag. ANWW verkeersinformatie op de A2 Den Bos richting Maastricht. Daarbij knopend Baterdorp file van 2 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. Ook een ongeluk en daardoor een file op de A2 richting Maastricht... tussen Afrit, Valkenswaard en Marijzen van 5 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht. Verkeer voor de richting Maastricht kan beter omrijden via Venlo... de A67 en de A73. Dan de A10 West richting Den Haag... tussen Geuzeveld en Klopend de Nieuwe Meer. Ook door een ongeluk, 4 kilometer file. Daar zijn twee rijstroken dicht. De A16 Breda richting Rotterdam tenslotte... bij kloopend de Bregseplein 2 kilometer door een ongeluk...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 Dit is Radio 1, WPRO, Villa WPRO, Ger Jochems. Ja, terug bij de villa. We gaan gauw verder met het economiepanel. We praten vandaag over olie in Libië. Waarover anders, zei een van de... Zei, uh, Wim Dik trouwens. Uh, over die de nieuwe pensioenplannen en hoe Nederland economisch verder gaat... na deze verkiezingsuitslag. Aan tafel zit een Hendrik Meesman, beleggingsadviseur... gespecialiseerd in indexbeleggingen. Wat zijn dat ook alweer? Dat zijn uh, hele goedkope beleggingen. Mm -hmm. dus Beleggingsfondsen met hele lage kosten. Dus je betaalt ongeveer kwart van de kosten wat je bij je bank betaalt... en daardoor een stuk meer ah, rendement ja. behaalt. En waar leef je dan van? Ik, ja. ja. Uh, hetzelfde businessmodel als EasyJet, dus oh, je ja, kan er okay. best van leven. Je moet zelf je kosten laag houden. Oké, okay. Wim Dick, bekend als oud-topman van KPN... maar ook vele jaren bij een multinational als Unilever werkzaam geweest. En hij was staatssecretaris ook in een bewogen politieke periode. Dat was onder de voorman... Uh Vannacht. Ik heb zijn naam kwijt. Vannacht. Dat was vannacht. Vannacht twee Ja, Uw eigen leider bedoelde ik eigenlijk. Van... Oh, Jan de Lauw. Jan de Lauw, toch? Hè? Die was minister van de economische zaken. Dat is u was zijn, zijn staatssecretaris. Rechterhand, ja. En Rijn Willems, u hoorde hem zo pas al. Oud topman van Shell, Shell Nederland. Lid van de Eerste Kamer voor het CDA voor even. Uh, Rijn Willems, je bent niet meer beschikbaar hè, voor, uh, voor de Eerste Kamer. Nee. Dat is een goed gekozen moment eigenlijk. Nou, beschikbaar. Ik ben altijd beschikbaar voor de politiek of de kerk. Uh, ja. Maar uh, we hebben een, een situatie waarin we voorzagen dat uh, alle provincies uh, sterk aan bod wilden komen. En als je 10, 12 zetels hebt en je komt allemaal, uh, wil allemaal aan bod komen... dan uh, was het duidelijk dat uh, met, uh, al iemand uit Zuid-Holland... en nog eentje uit Zuid-Holland, dat de derde is uit Zuid-Holland... toch niet zo'n grote kans. Dus je stap is ingegeven met uh, vooruitkijkend naar de verkiezingsuitslagen? Nou, een half jaar geleden toen een en ander speelde... was het redelijk duidelijk dat we niet op 21 zetels zouden komen. Nee. Dat, we, dat, we nuchter, dat we nuchter zijn. Uh, Maxim je, je Ma Ma Maxime Verhagen zei gisteren terecht... Vertrouwen gaat te paard en komt te voet. Nou, ja. dat is, uh, zo snel gaan. We moeten echt weer bouwen aan de partij. En ik zie dat er enorm veel mogelijkheden zijn om binnen het CDA weer uh, mee te helpen. om te zorgen dat we weer een goede, ja. de goede koers uh, het, uh, varen. Je hoeft er niet te lang op in te gaan. Gewoon ja of nee volstaat. Vol het, uh, het, uh, het initiatief van Koppenjan, Tweede Kamerlid, doet al dat. Is dat werken aan nou, de partij, Ik denk ja, dat die discussie moet nu gevoerd worden zoals al ja, gevoerd. Dat vind... Ik denk dat, ja. dat dat prima is. Uh, we hebben straks op 2 april een partijcongres, dan gaan we een partijvoorzitter kiezen. Uh, dat is natuurlijk toch het moment dat we die discussie echt moeten gaan beginnen. Ja. Dus had uh, ik nog even kunnen wachten. Maar op zich helemaal niet erg. Ja. Laat het er maar goed gesproken worden nu. Uh, er, er moet weer een duidelijk gezicht komen van, van de partij. Dat, dat, dat, uh, dat, dat zit wat moeilijk ja. na die discussie van uh, over een goed partijcongres in, uh, in het najaar. Maar, dat was spannende uh, tv, dat was he? het zeker. Ja, nou, dat was spannende tv. En een hoop mensen hebben toen zich aangemeld als lid van de partij. Dus ja. dat was ook niet slecht. Nee. He? Maar uh, uh, het is nu weer een kwestie van bouw. Ja, we gaan het volgen. Uh, Olie en Libië. Meneer Willems, uh, heb je, heb je daar niet zitten denken, Rijn Willems, uh, de laatste dagen? Stel dat ik nou directeur van zo'n uh, ra raffinaderij was in Libië. Wat moet je dan doen? Wat zou ik gedaan hebben? Nou... Er zijn, twee, er zijn een heleboel problemen rond... rond uh, maar ga je, om te, om te beginnen, de, de basale vraag. Dit kan echt oorlog worden met wapens en tanks en vliegtuigen, ja. et cetera. Oh ja, ik, ik leg de productie uh, stil uh, of ik ga uh, door en ik, ik ja, zie op een, op, op, op een gegeven moment ga je de productie stilleggen. Dat is een besluit die je moet nemen. Het, het gaat niet zeer maar af in de rij, als wel productieeenheden van uh, die de ruwe olie uit de grond halen. Hmm. En uh, ja, op een gegeven moment, als de situatie onveilig wordt... dan is het veel veiliger om die productie stil te zetten. Want ja. als je dat niet doet, dan krijg je... Allerlei risico's, dat bommen die vallen op pijpleidingen. We hebben het een beetje gezien met de Irak-oorlog... hoeveel branden dat tot gevolg gehad heeft. Dus ja, op een gegeven moment neem je die beslissing. Ja. Dit ligt ver van het gebied waar overigens gevochten wordt op dit moment. Dus nou, dan bekijk je dat dag tot dag ja. uh, als manager. Wat het wereldwijd betekent, is, is uh, ja, kortstondig even nou, even paniek, dus, nog een ja. uh, kleinschalig bij ja. Libië. Wim, Wim, Wim Dik. Nou heb jij een grote fabriek daar. En dan niet zijn de olie uh, uit de grond pomperij. Nee, daar heb ik ook niks van. Nee, maar, maar iets anders. Uh, ga je dan toch ook door tot het laatste moment? Nou, het verhaal is van deel hetzelfde natuurlijk. Kijk, je, je, je probeert zo lang mogelijk je eigen belangen te blijven behartigen. Uh, niet betrokken te worden in de belangen van een of ander van de strijdende partijen. Uh, daar heb je mee te maken. Dat kan niet anders, want je zit in hun land. Maar dat is toch wel... Ik zou op dit moment toch even mijn hoofd iets een beetje gebogen houden... en niet onmiddellijk gaan ja. zorgen dat ik opviel. Wel mijn bedrijf aan de, aan de gang houden. Wel zorgen dat de veiligheid van mensen gewaarborgd is. Ja. En als een van die factoren niet is te vervullen... als je de veiligheid van je mensen niet kunt waarborgen... of als je een ongestoorde voortgang van het proces... zonder veel, al te veel schade aan zeg maar, apparatuur kunt, niet meer kunt waarborgen... dan zul je moeten stoppen. Dat, dat is niet anders. Ja, Hendrik Meesman, ligt de beurs eigenlijk stil hè? Um, Ik weet het eerlijk gezegd niet. Geen, Geen idee. Nee. nee. In, in, in Cairo hebben ze hem stilgelegd. En die, en die is nog steeds ja, stilgelegd. Ik vermoed dat dat in Libië ook wel zo zal zijn. Ja. Um, maar ik, ik, ik, ik weet het eerlijk gezegd niet. Kan maar, Rijn, het niet anders. Het nee. niet anders. Ja. Rijn Willems, hoe verhoud je je nou... Hoe moet je dat nou doen? Uh, uh, hoe verhoud je nou tot Gaddafi? En dat je zegt van ja, voorlopig is hij nog de baas, maar hij gaat dat vast niet redden. Dus je kan beter de kant van de opstandelingen kiezen. Maar dan heb ik kans dat nog een paar kletsen van de troepen van Gaddafi krijg. Uh, hoe doe je dat? Nou ja, kijk, je moet, je moet ervan uitgaan dat de mensen aan beide kanten van de uh, van, van, uh, partij... Uh, ervan, ervan uit willen gaan dat... Op de termijn, dat ze de productie-eenheden die er bestaan, dat ze die willen handhaven. Ja. Dus wat doe je? je gaat dat, als is ja, dat is voor hun ook inkomsten, tenslotte. Dus da daar moet je even van uitgaan. Nou, wat je dus doet in de eerste fase, dan zeg je van: zijn eh, met ons eigen personeel zijn die mensen nog veilig? Dan ga je de families, de vrouwen en kinderen, sturen terug naar huis, dan blijven alleen de mannen nog achter. Hm. Nou, dan is de volgende fase: kijk je van: is dat nog eh, haalbaar, ja of nee? Je wacht daar zo lang mogelijk mee, want je laat, moet het dan anders wel overlaten aan de lokale mensen. En geeft mm -hmm. hen het idee van: ja, wat, wat voor ons. De mensen die uh, uh, uh, niet goed is, is, is, is ja. moeten jullie maar wel accepteren. Maar Wim Dick, je gaat niet stiekem achter de rug uh, in, in het geniep... al even contact zoeken met die opstandelingen... voor het geval zij de zaak zij gaan overnemen? Niet voor niks. Het lijkt me een moment om eventjes geen partijen te kiezen... een beetje opzij te gaan. En als, als er een belang, belangrijk vraagstuk bij je speelt... waar je onder, onder normale omstandigheden... binnen een redelijke termijn contact zou hebben opgenomen met de overheid... Hoeever dat op dat moment is, mm. dan zou ik daar nou nu nog maar even uit, voor me uitschuiven. Ja. Want dat is erg onhandig. Ja. Uh, dat, is, dat is niet sluw, dat is geen truc, dat is gewoon verstandig. En eerst maar eens kijken wat gaat gebeuren. Ja. Maar nu alvast denken ze, ze zullen wel winnen, laat ik hun maar tot mijn vriendjes maken. Dat kan, uh, dat kan je heel zuur opbreken. Ja. Ik zou het mooi komt, te houden. Wanneer komt het moment, Rijn van Afstop? Formeel is de situatie: je opereert in een land waar, een, waar, waar de regering die vigerend is, uh, ja. de, de, de baas is. En uh, daar heb je mee te leven. Je gaat geen partij kiezen in de politiek. Je, je kiest nooit. Uh, je hoopt dat hij partij... opstapt, want dat is een helder moment. Oh, nou, ja, dat is wat je persoonlijk hoopt. Het bedrijf hou je van dat soort beslissingen ja. redelijk, uh, redelijk weg. Ja. Uh, ja. Je, bent, je bent als bedrijf de gast in een land wat opereert onder de condities van de wetten van dat land. Ja. En euh, nou, als, daar, als daar op een gegeven moment een, een, een, een chaos ontstaat, ja dan moet je je, je, je, je plannen klaar hebben. En ja. bedrijven, zoals daar Wim heeft gewerkt en ik gewerkt, die hebben hun plannen klaar om in zo'n situatie te kunnen ja. euh, optreden. En de, de ultieme stap is dat je zegt, ja, het is zo onveilig en zo euh, riskant. Dan stoppen we de hele. dan, dan sluiten we de kleppen. Ja. Dan maak je het, zet je het, uh, stop je het op zo'n manier dat je inderdaad weer heel snel terug kunt komen als het rust is weergekeerd om de zaak weer op te starten. Ja. En toen help je ze als ze er met de blijven? van blijven. Ja, ja, precies. Ja. Even de situatie over die Libische olie, die is steeds onduidelijker aan het worden. Hè? Hoeveel wordt er nog opgepompt? Hoeveel uh, uh, installaties ja, nou ja, is, zijn nog in bedrijf? Hoeveel het, wordt er uitgevoerd? Ja. Het is um, met olie wat minder problematisch dan met gas. Want uh, Saudi-Arabië heeft altijd een enorme reservecapaciteit om, om... en dat is ook nu gebeurd, uh, de olieprijs is even gestegen en daarna weer gezakt... omdat uh, de reservecapaciteit van Saudi-Arabië is in, uh, hm. is in uh, productie genomen. En, en, uh, en dus dan zou ik die Met gas ligt het iets ingewikkelder, maar er is nog geen reductie, dacht ik, van gashoeveelheden uit, uh, uit Libië waarneembaar. Want daar, uh, daar gaat het om, om, ja, om, om vaste contracten uh, en niet, niet uh, per dag onderhandelde uh, producthoeveelheden. Ja. Uh. Wim Dick, de, de positie van Amerika. Hè? Uh, Obama heeft een tijdje zijn mond gehouden over de situatie toen. Om, waarschijnlijk om het bedrijfsleven daar orde op zaken te laten stellen. Ze niet voor de voeten te lopen. Nu zijn ze toch flink aan het. Uh aan het koeren. W uh, de, de, de, ze praten over het... Uh, dat is gebeurd, hè? De, de goede bevriezen van de Gaddafi en zijn familie. Maar wat kan je nou eigenlijk nog meer doen? Wat zou wenselijk zijn nou ja, om nog meer te doen? Ik ben ervan overtuigd dat met name bijvoorbeeld... het Nationale Veiligheidsraad van, van, van de Verenigde Staten... die heeft natuurlijk alle opties al keurig rijtje staan. En die zullen wel gefaseerd zijn. En Natuurlijk doe je eerst even de dingen... waarvoor je niet uit je stoel hoeft te komen bij wijze van spreken. En ook niet, ook niet naar Libië te wandelen. En dan kan je het goede bevriezen in banken. Uh, en dat doen verschillende landen. Een volgende stap, daar hoor je nu ook over praten... daar vragen de opstandelingen ook op om... zonder dat je jezelf mengt in grondgevechten... wat natuurlijk toch soep is om daar rond te gaan wandelen. Ook al, ook al ben je gewapend. is waar je nu mee over denkt is een no-fly zone. Dan moet je niet te lang blijven denken, want dan hoeft het niet meer. Nee. Maar, maar dat zou ook kunnen. Dat je zegt, er mag dus nu niet meer boven Libië gevlogen worden. Maar dat kan Amerika nooit eenzijdig doen. Dus die, die lobbyt nu bij de VN. Kondigen jullie dat nou af? Dan zullen wij wel helpen het te, te, te, te handhaven. Er zullen een paar andere landen natuurlijk aan meedoen. Dat zou voor die opstandelingen al een stuk schelen. Want als, als, als ze niet meer boven je hoofd kunnen vliegen en bom op je pet gooien, dan, dan is er al heel wat gewonnen. Dat is ook iets wat je niet helemaal veilig, maar veiliger kunt doen dan erin trekken. Ik zie niet op. Op korte termijn dat iemand Libië gaat binnenvallen om zaken even op te lossen. Nee. Dat lijkt me... nee. Iedereen die uh, ja, er verstand van te hebben, die, die raadt dat ook af. Hè? Dat, uh, ja. dat nou, ik zeg het, ik niet dat ik er verstand van heb, maar dit lijkt mij een logische volgorde. Ja. Ja. Om dat in stappen te doen. Stappen die je eigen risico in ieder geval zo lang mogelijk beperken. Ja, ja. Laten we even naar de huidige situatie gaan in Nederland. Naar de verkiezingen en wat, dat voor, wat deze uitslag. Nou. Wat betekent dat voor, voor de politieke verhoudingen en wat betekent dat nou voor de sociaal-economie in Nederland? Zou je daar iets algemeen, heet, Hendrik Meesman, iets over kunnen, kunnen zeggen? Nou, ik denk niet dat er heel veel veranderd is ten opzichte van de situatie voor de verkiezingen. Ik denk het belangrijkste om vast te stellen in dat punt is dat de, het huidige kabinet wat er zit qua hervormingsvoorstellen op economisch-sociaal-economisch economisch gebied eigenlijk vrij weinig ambitieus is. Hè? Hm. Het is vooral erg gericht op een enorm bezuinigingspakket. Ja. Maar de hervorming van de arbeidsmarkt en de woningmarkt, om maar twee belangrijke te noemen, die, ja, die zijn. Uh, die worden, ja, om toch maar het metafoor weer van tafel te halen... voor ons uitgeschoven. En dat is eigenlijk de prijs die we betalen... voor de deelname van de ja. PVV aan het kabinet. En dat, uh, ja, dat was al... Een, ja, een jammerlijke situatie. En dat blijft denk ik zo. Ik denk niet dat daar veel verandert. Het is op zich mogelijk dat, dat nu duidelijk is hoe de verhoudingen liggen. Dat het kabinet ja, voor bepaalde voorstellen, bijvoorbeeld verhoging voor van de AOW-leeftijd, toch buiten PVV om gaat uh, kijken welke andere partijen ze mee kunnen krijgen. En voor sommige voorstellen zullen ze waarschijnlijk wel een meerderheid kunnen krijgen. Dus misschien dat er wel iets mogelijk is. Ja. Meer dan we dachten een jaar geleden. Maar um, ik denk niet dat er wezenlijk heel veel veranderd is. Maar stel inderdaad dat, uh, dat de coalitie op 37 zetels komt. Hè, of 36. Maar het kan ook rustig 40 zijn. Want met die zes zetelstoestand, dat kan zomaar vier zetels schelen. Ja. Nou, maar laten we even uitgaan van 37. Dan zijn er een aantal dingen die toch doorgaan... omdat daar, om de D66 daar bijvoorbeeld voor is... die leeftijdsverhoging van de AOW bijvoorbeeld. Maar welke maatregelen uh, gaan dan niet door... omdat daar een meerderheid tegen is in de Eerste Kamer? Zou je dat zo kunnen noemen? Ja, dat vind ik nogal lastig te zeggen. Ik ja. weet niet precies dat, dat, dat, denk dat dat nou juist moet gaan blijken de komende tijd. Welke maatregelen het kabinet wel wil we doorzetten... en welke coalities ze we daarvoor gaan zoeken. Ja. Ik denk niet dat dat nu al bij voorbaat te zeggen is. Tenminste, ik allemaal. weet er al voldoende van om dat precies... Praktisch uh, allemaal. Ja. Praktisch allemaal. Maar de bezuiniging op onderwijs het, bijvoorbeeld. Ik denk niet dat er politiek gezien uh, uh, uh, zaken zijn, zullen zijn... die uh, door de Eerste Kamer met een constellatie van 37 uh, in de coalitie... En uh, dingen tegengehouden zullen worden. Ik neem alleen het feit dat een SGP die heeft, over het algemeen stemt hij... Uh, met alle zaken mee met, uh, waar de huidige coalitiepartijen mee gestemd zijn. Ja. Nou, dan heb je al, heb je al 38. Dus ik, ja, ja, of het moet 35 worden en dan heb je er niet genoeg. Dan, dan zullen we inderdaad wat harder moeten werken om coalitie te dan Maar dan nog, daarom is de vraag lastig. Dat Hendrik had, had gelijk in. Uh, je zult het moeten kijken per geval. De verstandige die gisteravond gemaakt zijn... tijdens de interviews in de verkiezingsuitzending... waren van de, van de mensen die zeiden... We zien, we zien wel waar ze mee komen... en dan zullen we dat geval tot geval beoordelen. De onverstandige opmerkingen waren de mensen... ik noem maar even geen naam, maar we weten allemaal over wie het gaat. Die roepen, nou hebben we de kans, nou vegen we alles van tafel. Want ja. ze komen er niet meer door. Dan, dan, stoppen, ze, dan stoppen ze vanzelf. Alsof ja. het stoppen... Het doel op zich zou zijn. Luisteren van GroenLinks was dat. Bijvoorbeeld. Maar ik, nog een andere. andere. Ik <grijgene> ben bang voor een mes in de rug als je buiten komt. Als je namen noemt. Nee, ik ik als ben zeker. nooit bang. Nee. Uh, uh, uh, en ik vind het ook niet nodig. Ik nee. uh, neem aan dat onze, intelligente luisteraars zijn. Uh, weet uit wat ik bedoel. Ja. Maar uh, ik denk dat, dat het gewoon doorgaat. Dat het kabinet één ding moet doen. En dat, maar dat heeft Rutte gezegd en dat heeft Verhagen gezegd. Denk even twee keer na voordat je iets de, de, de, de Arena instuurt. Mm -hmm. Natuurlijk. Dat is altijd, ik bedoel, elk de, de, in bedrijven, een van de mooiste dingen van de ondernemingsraad, een lichaam wat je controleert, is dat het je dwingt je voorstellen beter te doordenken voordat je ze brengt. Is dat goed voor de onderneming? Yes. Hm. En dat is hier ook zo. Beter doordenken, dan brengen, en dan zul je merken dat diegenen die daar de manieters van inzie, inzien, ondanks hun positie in het politieke spectrum daarmee meegaan. Maar nou suggereer je dat het gaat om het inkleden van je voorstel nee, nee, en nee, niet nee, om de bedoel, inhoud van het nee, voorstel? Nee, nee, nee nee ik bedoel niet er een mooi jasje omheen doen, ja. ik bedoel ik goed inhoud. nadenken nee, wat ja. de formulering is van de inhoud. Ja. En hoe implementeer je het? En, en, en, uh... en dat is alleen maar goed, dat is winst. Ja, zo hou je jezelf scherp. Dus zo gaan we die verkiezingsuitslag, die nederlaag uitleggen. Kijk, als je de stap, al, stap terug al doet. Hè. Het, uh, het, het coalitie uh, VVD-CDA, wat een minderheidsregering is, met een gedoogsteun van één partij die zal voor allerlei andere zaken, zoals al gebleken is in een paar gevallen, steun moeten krijgen. Ja. Ja. Wat is er beter voor de democratie dan zo te opereren? Dan wat ik eigenlijk toch wel vond een vrij verlammende situatie de laatste tien jaar of vijftien jaar... waarin je één blok had die dit deed en dan mochten ze er niet van afwijken, en een ander blok deed dat. Hm. Nou, je krijgt nu het, het spel van de democratie. De mensen, de Tweede Kamerleden moeten inhoudelijk gaan nadenken. Ja. Wat ook belangrijk is, want... Met alle respect, dat is, uh, heeft wel eens geschort uh, de, de laatste jaren. Ja. Uh, en, en dat moet nu gebeuren. Nou, prima. Ja. Ja, maar en voor nee, niks, dus niet voor niks, niks. Nog steeds met volle overtuiging, geen twee partijen stel in Nederland. En we hebben ook de voorbeelden en de van, van uit Scandinavië. Er zijn een aantal landen, Denemarken, waar het in ieder geval een tijd met de minderheidsregering zit. En ik heb begrepen dat ook Noorwegen zo'n tijdje al opereert. Ja, ja daar, zijn, daar werkt het ook. En, en dat, uh, dat werkt naar volle tevredenheid daar. Ja. Dus het is, het, is, het is voor ons een beetje koud watervrees. Wij kennen het niet. Maar in andere landen uh, hebben ze daar goede ervaring mee. Dus ja. ik denk niet dat we daar al te uh, veel zorgen over moeten maken. Ze zeggen wel eens dat de echte werkelijkheid de beurs is. Hè? Heeft de beurs al gereageerd op de een of andere manier op de uitslag? Ik, uh, nee, ik geloof het niet. Nee, nee ik geloof het niet. Dat, ik, dat zegt genoeg dan. Ja, voor zover dat inderdaad. Daar elke dag naar de beurs kijken, is een beetje een zinloze activiteit. Maar dat wat, zijn ze zeggen dagkoersen. ook beursbewegingen, daar zit al in wat er daar zit al in wat er gebeurd is. Ja, als wat ik wat bedoel, ze calculeren al in wat er gaat gebeuren. Ze hadden het kunnen voorzien. Hè? Ja, maar dit kon, dit kon je voorzien, Rij Willems wisselt dat hij mee op ging houden... omdat ze gehalveerd werden, dat hij nee, niet aan nee, kon blijven. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, de, de, de beurs wordt soms gezien de als de een, barometer, een barometer van wat er gebeurt in de economie. Dus ja. vooruit vooruitlopend op, maar ja, de beurs zit er ook wel eens naast natuurlijk. Dus uh, ja, uh, ik zou daar niet al te veel waarde aan hebben. Ondernemend in Nederland zit hier niet mee, Wim Dik. Ja, dat is weer heel erg zwart-wit. Maar ik, ik denk dat uh, ondernemend Nederland reden, redeneert, zoals Rijn net zei... en wat ik volledig ondersteun, men kan gewoon doorgaan. Ik, daarom zei ik ook net, ik, ik ben heel blij met de winst van mijn partij. Maar ik ben ook redelijk tevreden over het feit... dat deze, deze coalitie de gelegenheid krijgt nog eventjes door te gaan. Ja. En of dat eventjes langer of korter, is, kan me even niet schelen. Het zou pas echt slecht zijn als we nu weer opnieuw de hele zaak hadden moeten omgooien, uh, alle standpunten weer moeten herzien, uh, de, een verharding krijgen, een verkiezingscampagne waarin het harder zal gaan nog dan, dan het in het laatste beetje hier nu een beetje hmm. ging. zitten we helemaal niet op te wachten. Nee. Helemaal niet te wachten. Nee. Dus Smakel. het zal niet zo gebeuren, Rijn Willems, krijg ik het indruk uit je eerdere woorden, dat het kabinet zo gefrustreerd wordt van allerlei dingen die tegengehouden worden in de Eerste Kamer, dat ze zelf ermee kappen. Dat zal nee, dat niet gebeuren, dat voorzien we niet. Niet. Nee, nee. niet. Rutte lijkt me niet iemand nee. die je makkelijk frustreert, hoor. Nee, ja, die nee. gaat blijmoedig door het leven, <laughs> ja, hè? Ja. Ook al is zijn hele huis meegeroofd, kan voor? Zegt hij: nou, ik heb dat fase toch nog, om maar iets te noemen. Zo'n ja. man lijkt het me, ja. Ik vind slechte gestie, maar... Dit... Laten we het over iets hebben waar we, waar we wel en, en depressief van kunnen worden. Ik heb helemaal, heeft het toch goed gedaan? Ja. <laughs> ja. Laten we het over iets hebben waar je wel depressief van kan worden. Althans, uh, de mensen die nog met pensioen moeten, zoals ik. Want we leven te lang, we werken te kort... En dragen te weinig risico. En in dat nieuwe pensioenstelsel gaan ze dat dus allemaal anders doen. Gaan ze het risico meer, niet meer bij het fonds leggen. Maar het risico bij de deelnemer. Leg eens uit uh, Hendrik Meesman. Wat gaan ze nou precies doen? Nou, um, er wordt nu over gesproken. Hè? Er, er ligt nog geen concreet voorstel. Er wordt nog nee, over gesproken door allerlei partijen precies. Maar het uitgangspunt is, tot, tot dusverre was het zo dat de pensioenfonds... Um, je zit bij een werkgever en het pensioenfonds doet een toezegging... voor een bepaalde pensioenuitkering na je 65 of wanneer je met pensioen gaat. Het risico van hoe, hoe, dat, hoe die uitkering uh, hoe dat bij elkaar gespaard moet worden... en belegd moet worden, dat is een probleem voor het pensioenfonds. Zij doen een toezegging en zij moeten maar zorgen dat ze dat kunnen nakomen. Nu is het zo dat, nou, we hebben gemerkt over de afgelopen jaren... dat er een nodige probleem geweest pensioenfondsen zitten met tekorten. En nu um, wordt er over gesproken dat, dat, pensioen, dat het beleggingsrisico... Toch voor een deel weer bij de deelnemers wordt gelegd. Dus je, je pensioenuitkering straks zal toch af gaan hangen voor een deel van uh, ja, de beleggingsresultaten van het pensioenfonds. Ja. En dus als een pensioenfonds goed doet, nou, dan kan het meezitten. Maar als we het slecht doet, kan het tegenzitten. En je hebt dus geen die zekerheid over je uitkering die vervalt. Maar als we een wat grotere bereidheid zouden tonen als natie om de pensioenleeftijd te verhogen. En dan heb ik het niet over een jaar. Maar laten we nou eens eventjes. Die zo flauw doen. Vijf jaar. Pots. Ja. Maak er maar zeventig <laughs> van. Ja. Uh, ik, ik kan uit eigen ervaring vertellen... het is heel plezierig om na je pensioen nog heel tijd lekker door te werken. Wat ja, toen met, met, met jouw activiteiten wel. Maar de, maar de spreekwoordelijke stratenmaker... Ja, dan krijgen we altijd maken weer. Je kan ook een boek gaan schrijven als die 65 de is. De meeste stratenmakers ja. hebben er ook geen last van. Maar, maar als dat zou <laughs> gebeuren... dan zou de pot langer worden gevuld... Hij zou later, aan, zou later aan worden getrokken. En dat gaat af van het risico wat je met beleggen loopt. Dus wij kunnen als natie, als we dat risico groot zouden vinden... daar veel aan doen door niet eindeloos te zeuren... Over, of we nou van 65 wel naar 66 kunnen... maar daar een wat superhouding in te nemen. Maar waarom... Dan schuiven we dat risico een beetje weg. Maar hoezo is dat dan? Dat, want dat snap ik niet. Hoezo nou, schuif je dat risico weg? Het risico, als je, stel dat het 65 zou blijven. Mm -hmm. Dan knelt het probleem van het van de vergrijzing en het krimpende arbeidsgroep des te meer. Elk jaar wat erbij komt dat, er, dat, dat de werkers doorgaan te bij te dragen... en de club die ervan gaat trekken nog even moet wachten... omdat ze nog niet 70, 67, 68 zijn. Dat scheelt in, in, in de omvang van die pot. En dat betekent dat je minder afhankelijk wordt... van de resultaten van je beleggingen. En als je minder afhankelijk van het resultaat van je beleggingen, loop je daar dus minder risico. Ja. Rijn Willems, hoe hoger de leeftijd, hoe meer mensen meewerken aan het ophoesten van die premies. Ja, dat, ja. dat is gewoon... Ja, dat is de rationale... Ja, kom terug, neem, kom iets op... dichter naar de microfoon. Ik een stap terug naar ja. de discussie van daarnet. De um, ik denk dat de laatste tien jaar al heel veel fondsen van zogenaamd defined benefit... naar defined contribution gegaan ja. zijn. Wat is dat? Moet even defined even benefit in betekent in dat het fonds garandeert jou een bepaalde... Uitkering met pensioen, als je met pensioen gaat. Ja. En als die geld er niet is, dan is het bedrijf die met vond, verplicht om dat bij te storten. Ja, ja. Met een defined contribution is dat niet nodig. Nou, er zijn allerlei tussenvormen nog, maar in principe is dat niet nodig. Wat een hoop mensen zich niet gerealiseerd hebben in de laatste tien jaar. Of althans, het is niet goed gecommuniceerd, of het is wel gecommuniceerd, de mensen hebben het niet willen, willen, willen horen. Is dat met defined contribution dat risico er wel bestaat? Dat op een gegeven moment het fonds het niet kan betalen. Zoals nu blijkt met een paar fondsen die op een dekkingsgraad van 85 of 80 zitten. Ja. En dan moet het fonds zeggen: Sorry, we gaan of begin, we beginnen eerst met uh, niet de indexatie geven. En als dat niet voldoende is, want dat kun je dan doorrekenen. Mm -hmm. wat dat als dat niet voldoende is, ja, dan moet je, wat, wat, zoals het heet, stempelen. Dan moet je zeggen: Je krijgt in plaats van je pensioen van 100%, krijg je maar 90%. Ja, maar de plannen zoals Meesman dat uiteenzet, is dat maar dan nog eens een even remedie? Terug, uh, uh, nog even terug. Ik denk dat, dat daar niks mis mee is: dat mensen zich moeten realiseren dat er niks in het leven echt gegarandeerd is. We hebben veel te lang in Nederland een pensioensysteem, althans de mensen hebben het geloof gehad dat met een pensioensysteem dat de staat of iedereen het allemaal mag garanderen. Het terugbrengen naar de situatie van mensen. We leven in een wereld ja. waar het niet, niet garanties af moet geven. Nee. He? Hendrik, ja, eventjes ja, terug. Zit in die nieuwe plannen, er is ooit gesproken over het feit van... we gaan een deel doen we echt vast. En wat er ook met die beurzen gebeurt... ik bedoel, dat is gegarandeerd. Maar een stukje erbovenop, dat is bewegelijk... met de bewegingen van de beurs. Is die gedachte er helemaal uitgelaten in de huidige plannen? Nou, dat, dat weet ik niet precies. Want we hebben geen inzicht in precies wat allemaal besproken wordt. Maar dat is een soort ja, tussenoplossing als het ware... tussen de situatie nu. En, en, en, en volledig uh, risico lopen. Um, de, de, dat zou kunnen. Dat zou ook, je ziet wel dat in vele bedrijven... weet ik wel voor dat soort opties kiezen. Ze kiezen bijvoorbeeld een gegarandeerd pensioen... tot een bepaald inkomensniveau. En daarboven... Moet je zelf bijdragen via Defined Contribution of de beschikbare premiereging. Dus dan wordt het gewoon afhankelijk ja. van de beleggingsresultaten. Dat Net zie je ook goed. op veel. Ja, en we mogen een eigen, een eigen fonds kiezen. Hè? Wat is daar precies nou, het voordeel van? Nee, dat mag niet. Nee, maar straks in die plannen. Dat Nog is ook niet. De, nou, de bedoeling. Ik, ik weet niet of dat erin zit. Ik geloof niet. Dat heb ik niet gehoord. Nee, dat is de volgende discussie die je wel krijgt. Als je inderdaad beleggingsrisico gaat lopen. Kan ik kan me heel goed voorstellen dat dan een discussie zich voordoet. Ja, op een gegeven moment gaan fondsen beter presteren en anderen slechter presteren. En de mensen die in die slecht presterende fonds zitten... die zullen zich natuurlijk gaan afvragen... Ik, kan ik niet overstappen naar zo'n beter presterend fonds? Maar zou dat, is dat aan te bevelen om dat in te voeren? Dat mensen zelf mogen, mogen kiezen? Zoals ik je ook je eigen energiemaatschappij mag kiezen? Ik vind uh, gedwongen winkelnering is denk en ik of het algemeen pensioen. niet... pensioen. Vergeet niet. even niet dat er al heel veel mensen zijn... die zeggen het is leuk dat ik een pensioen heb van mijn pensioenfonds... Ja. maar ik, ik heb een aantal plannen voor straks. Ik, ik verzeker mij bij voor meer pensioen. Dat is precies hetzelfde. Hm. Heel veel mensen ja. doen dat al lang. Dan kun je zeggen, ja, maar daar maar, heeft iedereen geld voor. Maar dat ja. hoeft helemaal niet over te met grote bedragen hey. te gaan. Maar okay. da da dan kom je al met uh, vaak het probleem met de hele hoge kosten natuurlijk. Hè? De hele boekenpolisaffaire, dus dat soort producten ja. vaak. Die kosten ja. daarvan zijn heel hoog. En ja. voor veel mensen is dat toch uh, dat is dat niet aan niet. te bevelen. Dat is ook maar één keer gelukt. Als er concrete <laughs> plannen voor liggen, dan uh, komen we er vast op terug. Ik dank jullie wel. Ja. Rijn Willems, Wim Dik en Hendrik Meesman. Dit was de Villa. Morgen weer één. Straks Radio 1 Met Lucella Carrasso. Ja. Gaddafi, Libië, olie, uh, verkiezingsnaweeën. Uh, dat was het, inderdaad. En dat <laughs> alles na het nieuws van half vijf. En dat krijgt hij van Marjoen Koekoek. Radio 1: Het NOS-journaal. De oplopende inflatie in de eurozone kan volgende maand leiden tot een renteverhoging. Dat heeft president Trichet van de Europese Centrale Bank gezegd. De ECB besloot vandaag de rente ongewijzigd te laten op het historisch lage niveau van 1%. Maar Trichet waarschuwde wel dat vanwege het gestegen prijspel sterke waakzaamheid geboden is. De Woutertje Pieterse prijs 2011 voor het beste kinder- en jeugdboek is toegekend aan schrijver Benny Lindelouw voor De Hemel van Heivisch. Volgens de jury is het een magistrale ode aan de vertelkunst. Linde Lauf maakte het tot een combinatie van een streekroman, een oorlogsroman en een magisch realistisch boek, zo staat in het juryrapport. In Ivoorkust hebben veiligheidstroepen zes vrouwen doodgeschoten... die hun steun betuigden aan politiek leider Ouattara. Die heeft in november de verkiezingen gewonnen... maar de zittende president Bakbo weigert op te stappen. In de havenstad Abidjan is het sinds die tijd onrustig... en vaak worden bij betogingen vrouwen ingezet... omdat werd aangenomen dat de troepen van Bakbo niet op vrouwen zouden schieten. En de Tweede Kamer wil een brief van het kabinet... over de situatie van de drie Nederlandse militairen in Libië. Ze werden zondag gevangen genomen door een gewapende eenheid... die op de hand is van de Libische leider Gaddafi... toen ze twee evacuees probeerden op te pikken. De Kamer maakt zich zorgen over de drie en heeft veel vragen. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. De meeste vertraging is op de wegen rond Utrecht. In het zuiden lost de file op de A2 snel op, nu bij Marhezen de rechterrijstrook weer open is. Nu nog 4 kilometer file tussen Leenderheide en Leende door opruimwerkzaamheden. Op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Schiphol en Knopend de Nieuwe Meer, daar staat 5 kilometer file. A10 West richting Den Haag tussen Afrit-Ijmuiden en Knopend de Nieuwe Meer, 5 kilometer door een ongeluk. Maar de weg is weer vrij. En op de A27 gokken Almere tussen Knopend en Beeldhoven 4 kilometer. Zie de zon schijnt door de bomen, zwarte piet die zweet Zomeravondje is gekomen, nog een keertje Sinterklaas. Was het maar waar dat Sinterklaas meerdere keren per jaar komt. Gelukkig beleggen onze hoogdividendfondsen in aandelen met een relatief hoog dividendrendement.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 Het NOS Radio 1 Journal. Met Lucella Carasso en Tim Overdijk. Goedemiddag. Drie Nederlandse militairen en een mislukte reddingsactie in Libië. Wat ging er fout? Waar zijn de gevangenen? Hoe gaat het met hen? En op welke manier kunnen zij veilig het land verlaten? Veel vragen deze uitzending. En intussen stort het internationaal gerechtshof in Den Haag zich op Gaddafi. Ze kijken of hij is te vervolgen voor misdaden tegen de menselijkheid. Dat terwijl het land zelf op de rand van een burgeroorlog balanceert. Onze correspondenten daar vandaan met het laatste nieuws. De nasleep natuurlijk van de provinciale statenverkiezingen. Hoe staat het met de coalitie? Geen meerderheid in de Eerste Kamer, nog niet in ieder geval. Welke wegen gaan ze bewandelen om zich toch van voldoende steun te verzekeren? En we praten na half zes met de winnaar van de Woutertje Pieterse prijs. We zijn er met dit Radio 1 Journaal tot half zeven vanavond. Grote zorg in politiek Den Haag om het lot van de drie Nederlandse militairen... die in handen zijn gevallen van het Libisch eh, regime van Gaddafi. De drie waren daar om twee Nederlanders te evacueren... maar werden overvallen door een gewapende groep regeringsgezinde troepen... en worden nu vastgehouden. Wilke Boom met Den Haag. Hoe gaat minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken dit oplossen? Nou ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Maar hij hoopt het in elk geval via diplomatieke weg voor elkaar te krijgen. Hij vindt het om die reden ook heel vervelend dat deze zaak op straat is komen te liggen. Het heeft zich allemaal al op zondag afgespeeld. Vanochtend lekte het uit. En een uur geleden zei hij dat er inmiddels herhaaldelijk contact geweest is... met de Libische autoriteiten in de hoop om die drie mensen vrij te krijgen. Maar verder wil hij er eigenlijk niks over zeggen om dit delicate proces niet te verstoren. Ik kan er alleen over zeggen dat wij alles doen wat in ons vermogen ligt... om uh, in contacten met de Libische autoriteiten... Uh, die mensen uh, vrij te krijgen en naar Nederland te krijgen. En dat is het enige dat ik erover kan zeggen en wil zeggen. Uh, en dat is allemaal dan omdat het belang van de drie uh, bovenal gaat. Dat is logisch natuurlijk, een minister die in het kader van ja, dat gevoelige proces niet meer wil zeggen. Maar in die diplomatieke onderhandelingen. wat heeft Nederland dan te bieden? Eigenlijk heel weinig. Rosenthal die zit in een bijzonder lastig pakket... als het bijvoorbeeld gaat om het internationaal aanpakken van Libië. Vandaag werd bijvoorbeeld duidelijk dat Frankrijk en Engeland... wel voor het instellen van een no-fly-zone zijn, een vliegverbod boven Libië. Maar ja, voor Rosenthal is het nu heel moeilijk om dat te gaan steunen. steunen. Libië is natuurlijk tegen. Nederland is in de richting van Libië de vragende partij. Wij willen die militairen terecht. Ja, en een een scenario voor Rosenthal is natuurlijk... dat Gaddafi, die dat in het verleden vaker heeft gedaan... die militairen jaren gaat vasthouden. Dat is al eens gebeurd met Bulgaarse verpleegsters bijvoorbeeld. Dus ja, uh, voor Rosenthal is het op eieren lopen. Ja, vorige week zagen we Groot-Brittannië een uh, evacuatie uitvoeren... met Hercules-toestellen in het geheim uh, door Libië gevlogen... in het zuiden van het land mensen opgehaald. Dit was uh, in Sirte afgelopen zondag. In hoeverre was deze operatie van Nederland geheim? Nou, het was bedoeld als uh, geheim. Uh, het bleek uiteindelijk niet geheim. En een van de vragen die uh, nog onbeantwoord is natuurlijk... is de vraag in hoeverre dit uh, legaal was. Volgens uh, verschillende deskundigen op het gebied van het internationaal recht... is het in strijd met het internationaal recht om zonder toestemming... het grondgebied of het luchtruim van een ander land binnen te dringen met militairen. Nou ja, uh, uh, da daar zit dus een bepaald uh, een risico voor Nederland. En ook uh, Harry Kam uh, Kamerlid Harry van Bommel van de SP vindt dat een probleem. Het uitvoeren van een evacuatie zonder toestemming van het land zelf is niet legaal. En de handelingen, het arresteren van deze militairen is dus overeenkomstig het Libische recht. Um, en daar is dus nu wel een probleem. Maar ja, moeten we nou uh, meneer Gaddafi uh, het voordeel van de twijfel geven hierin? Nee, dat is niet aan de orde. Um, ik denk dat het heel verstandig is dat er gepoogd is... om deze evacuatie uh, uit te voeren. De Britten hebben dat met succes gedaan op een andere locatie in de woestijn. Ik denk dat er hier omstandigheden zijn die wij nu niet kennen... die gemaakt hebben dat deze evacuatiepoging voortijdig is ontdekt... Uh, waardoor uh, de Nederlandse militairen zijn aangehouden. Ja, mogelijk dus een actie in strijd met het Nederlands recht... maar we weten niet of er misschien... toch nog toestemming was. Duidelijk is dat de militairen vastzitten en dat Nederland van Gaddafi afhankelijk is voor de vrijlating van hen. Ja, we begonnen deze uitzending met, uh, met het uh, opmerken dat we heel veel vragen natuurlijk hebben over deze kwestie. Dat heeft de Tweede Kamer ongetwijfeld ook. Maar die gaan die ook in een vorm van een debat, een spoeddebat gesteld worden? Nee, dat komt er niet. De partijen hebben wel een brief met tekst en uitleg gevraagd aan de ministers, maar ze willen er voorlopig geen debat over, want ze willen het kabinet niet voor de voeten lopen bij het vrijkrijgen van de gijzelaars. Ze zijn, uh, dat, want dat is nu de allereerste prioriteit, zegt onder andere Adso Nicolai van de VVD. Uh, het zou volstrekt onverantwoord zijn als de Kamer in deze zaak uh, door onderhandelingen zou heen fietsen. Wat denkt u dat er is misgegaan? Ja, dat, dat weet ik absoluut niet en dat wil ik ook wel weten. Maar eerst de zaak oplossen. Denkt u dat het goed voorbereid was? Ja, dat is precies de vraag die je gaat stellen en beantwoorden... zodra dit uh, op een goed einde is gekomen. ik maak me op dit moment uh, hele grote zorgen. Ja, grote zorgen in de Kamer. De ministers Roosentaal en Hille van Defensie... moeten nu voorlopig alles op alles zetten om de gijzelaars vrij te krijgen. Daarbij wil de Kamer geen stoorzender zijn. Maar als er achteraf fouten gemaakt blijkt uh, te zijn... dan zal er alsnog een hartig woord over worden gesproken. Hard gewerkt dus achter de schermen op dit moment. Als jij het nieuws hebt, wil ik wel boom uit de Dan horen we dat onmiddellijk van je. Dank je. En na vijf uur praten we verder met de oud-ambassadeur Koos van Dam... over hoe je zoiets diplomatiek aanpakt. Hij heeft daar ook ervaringen mee gehad in Irak... en heeft bovendien in Libië gewerkt. Dan uh, over Libië gesproken. Het internationaal strafhof in Den Haag gaat onderzoek doen naar de daden van Gaddafi en ook naar een aantal mensen in zijn directe omgeving. Dat heeft Luis Moreno Ocampo, dat is de aanklager van het hof, bekendgemaakt. Buitenland verslaggever Kees Elenbaas was bij die persconferentie van Ocampo. Uh, Kees, waar gaat het strafhof uh, exact onderzoek naar doen? Naar welke periode? Nou, hij gaat onderzoek doen naar mensenrechten schendingen in Libië vanaf 15 februari. Want, zegt Ocampo, er zijn vreedzame demonstranten die zijn daar aangevallen door, uh, door leger- en veiligheidsdiensten. En in de komende week gaat hij onderzoeken wie daar verantwoordelijk voor is geweest. Ja, dat, dat is wel opmerkelijk. Want op dit moment is, zijn er ook nog gevechten gaande. Is dat gebruikelijk om lopende zo'n uh, ja, ontstaande burgeroorlog... Hè, de, de een noemt het er alleen, de ander zegt het is nog niet zo ver... maar lopende zo'n conflict zo'n onderzoek te gaan doen? Nou, Ocampo die zegt, uh, we leven in, in, in nieuwe tijden. Niemand heeft het recht om, om ongewapende burgers aan te vallen. Dus daar gaan we onmiddellijk tegen optreden. Er ligt nu een, een unanieme beslissing van de Veiligheidsraad om dat ook te doen. Uh, dus is de weg voor hem open om dat te onderzoeken... En hij zegt eigenlijk, ja, het wordt uh, voor mij eigenlijk makkelijk gemaakt... als ze nog, nog, nog bezig zijn, als die gevechten nog bezig zijn. Want hij krijgt per dag honderden uh, uh, rapporten en gegevens binnen van mensen... die uh, ja, op een of andere manier uh, aangevallen zijn of uh, mishandeld zijn uit, in Libië. Ja, de vraag is wel, hoe controleer je dat? Hè? Heeft hij ook mensen daar zitten die voor het strafhof werken? Nou ja, hij heeft de mogelijkheid om, uh, om uh, uh, mensen ook van andere landen in te schakelen. Maar hij blijft daar uh, uitermate... Uh, Schimmig over, of beter gezegd, hij wilde niet over praten hoe hij precies dat onderzoek gaat doen. En er wordt natuurlijk van twee kanten gevochten: door Gaddafi, maar ook door de mensen die van hem af willen. Um, gaat hij naar nou allebei ook onderzoek doen of alleen Gaddafi? Ja, dat heeft hij ook heel erg benadrukt dat het niet alleen om, uh, om de kant van Gaddafi en Gaddafi getrouwen gaat. Laten we even luisteren wat hij daarover zei. And nu now was basically civilian with no weapons. Now there are different groups with weapons, and that could trigger a different scenario. Waar is een armed conflict. Dat is why I also warned very clearly: opposition party who commit crimes also will may be investigated and prosecuted. So no one commits crimes in Libië. Ja, want zegt hij dus. Uh, ja, we, we zijn onpartijdig, we, we onderzoeken alles. Er lopen allerlei mensen met wapens rond op dit moment. Dus het geldt zeker ook voor mensen van de oppositie, als die zich uh, te buiten gaan aan mensenrechten schendingen, dan zullen ook zij worden vervolgd. En verwacht hij dat dat onderzoek naar beide kanten uh, ook tot een aanklacht zal komen? Nou ja, de, de, de sleutelvraag is natuurlijk of wat iedereen zich afvraagt... van gaat het nou echt gebeuren dat, uh, dat Gaddafi uh, voor het strafhof in Den, in Den Haag komt? Die vraag heb ik hem natuurlijk ook gesteld. En luister even wat hij daarop zei. Laat well, let me let mijn me investigatie afvragen en dan zal ik je vertellen. Mijn challenge vandaag is om te evidence om te zien wie er responsible is voor dat. and I cannot niet beyond. Nou, hij ontloopt natuurlijk die vraag een beetje. De, hij zegt, laat me eerst maar even mijn onderzoek doen. En uh, ja, hij liet later ook nog weten, het is heel ingewikkeld om een staatshoofd te vervolgen... maar we zullen er toch alles aan doen om hem inderdaad uh, hier voor het strafhof te krijgen. Nou, want de eerste stap is dus onderzoek, dan komt er een aanklacht... dan is de vraag, komen ze ook echt in Den Haag voor vervolging? Zoals je zelf al zegt, bij Gaddafi zelf is dat wellicht moeilijk. Ja, zeker. Nou, het, het onderzoek uh, dat moet beoordeeld worden. Het onderzoek wat de Ocampo nu gaat doen door de rechter van het hof, die kunnen dan vervolgens eh, internationale arrestatiebevelen uitvaardigen. En op grond daarvan kunnen dus alle staten die lid zijn van dat verdrag, lid zijn van dat, van dat strafhof, eh, die, die kunnen zich inspannen om, om de schuldigen ook werkelijk te arresteren en over te dragen aan het hof in Den Haag. Ja, maar we hebben gezien volgens mij bij Soudan al bashir dat dat niet echt gebeurt, toch, bij iedereen? Nee, inderdaad. En uh, als je daar ook kamp naar vraagt... Uh, dan, dan, uh, dan wordt hij wat ongemakkelijk. Maar dan zegt hij weer van, ja, het is een, een kwestie van tijd. Zulke zaken die vragen tijd. Maar laat mij, nou, laat mij nou gewoon eerst even mijn onderzoek doen. En dan zul je zien dat het, na verloop van tijd... dat toch degenen die zich hebben schuldig gemaakt... Uh, hieraan uh, berecht zullen worden. Want, zegt hij nog een keer, het is een van de eerste... De eerste keren dat er een unaniem besluit is van de Veiligheidsraad om deze mensen te vervolgen. Kees Elenbaas, dank vanuit Den Haag. Straks gaan we live naar Gelderland, naar het provinciehuis in Arnhem. Wat is daar allemaal gaande, daags na de verkiezingen? Hoe gaat het met de files, daags na de verkiezingen. Bij de ANWB zit Erwin in de Hart. Er zijn op dit moment 32 meldingen met een totale lengte van 106 kilometer. De meeste vertraging is op de wegen rond Utrecht. En verder op de A2 Den Bosch richting Maastricht... tussen knopend Eckersweijer en knopend Batador op 2 kilometer. A2 Eindhoven-Maastricht tussen Leenderheide en Leende 6 kilometer. Dan de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Schiphol en knopend de Nieuwe Meer, een 5 kilometer file. En als laatste de A10 Ringwest naar Den Haag. Tussen afrit Eimuiden en Sloten staat 4 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journal met Lucella Carrasso en Tim Overdijk. Het blijft spannend of de coalitie een meerderheid krijgt in de Eerste Kamer. Alle stemmen die uitgebracht zijn bij de provinciale statenverkiezingen zijn nu geteld. Tot op heden hebben CDA, VVD en PVV 37 van de 75 zetels. Het duurt nog tot 23 mei voordat de definitieve uitslag bekend is. Maar broer, broer in Den Haag. Dat is toch een beetje onbevredigend. Moeten we echt twee en een halve maand nog wachten? Ja, er zit niks anders op. Want we hebben gisteren gestemd voor de Provinciale Staten. En dat is uh, klaar. Begin volgende week is het allemaal officieel. En dan start er een hele nieuwe verkiezingsprocedure voor de Eerste Kamer. Met opnieuw kandidatenlijsten indienen voor de Eerste Kamer. Daar gaat de kiesraad naar kijken. Dan volgen er volgen allerlei termijnen die in de kieswet staan. En dat betekent dat er dus op 23 mei pas gestemd wordt voor de Eerste Kamer. En dan weten we het pas echt. Maar als de uitslag van de Pro provinciale staten bekend is... dan kun je er eigenlijk uitrekenen hoe de Eerste Kamer eruit komt te zien. Ja, dat kan dus ook wel. Dat hebben we nu gedaan. En dan komen op die 37 zetels uh, die coalitie uh, tot nu toe heeft. Maar tot op die laatste zetel nauwkeurig kunnen we het niet uitrekenen. Daar is het allemaal veel te ingewikkeld voor... doordat je met de restzetels zit. Kijk bijvoorbeeld naar uh, provinciale partijen die je hebt in de Staten. Uh, die heb je in Friesland, in Zeeland. Waar gaan die op stemmen? Stemmen ze links, stemmen ze rechts? Uh, de komende tijd zul je zien dat uh, CDA en VVD... heel veel interesse hebben in dit soort uh, partijen. En dat er achter de schermen een soort koe handel ontstaat, van kunnen we jou ergens mee van dienst zijn, en stem je dan straks misschien op ons bij de Eerste Kamer, dan kan die restzetel naar links of naar rechts uitvallen. En je hebt bijvoorbeeld ook nog een partij als de ChristenUnie, die heeft heel veel stemmen over nog, die zij zelf eigenlijk niet kunnen gebruiken, het maakt voor hun niet uit misschien, en dan kan je ook kijken van ja, heeft het CDA er interesse in, of toch de SGP, en welke interesse heeft de ChristenUnie, nou dat soort dingen vindt allemaal achter de schermen plaats, en de echte uitslag weten we dus pas eind mei, en dan moet er ook nog niemand een fout stemformulier invullen, want dan wordt alles weer anders. Ja, dat is in het verleden volgens mij wel eens gebeurd... bij de Partij voor de Dieren, die toen een zetel Ja, in Noord-Holland is het fout gegaan, ja. ja. Maar laten we er even van uitgaan dat de coalitie 37 zetels heeft. Je noemde de SGP al, er is vandaag al gezegd... dat wordt dan vicepremier van der Staaij. Want dan moet Rutte met de SGP wellicht uh, zaken gaan doen... En onderhandelen om tot meerderheden te komen. Ja, dat zou kunnen als uh, dit zo blijft. En Rutte zelf, die heeft vandaag in het Reformatorisch Dagblad gezegd. Dat is de krant van de achterban van de SGP. Dat hij de SGP een leuke partij vindt. Met leuke mensen. En hij zegt, <tiedacht> we voelen wel een zekere verwantschap met de SGP. Als het gaat om staatsfinanciën en een veiliger <tiedacht> Nederland. Nou goed, Alexander Pechtold van D66 was er natuurlijk als de kippen bij om daarop te reageren. Want hij vindt die uitspraken toch allemaal wel wat schimmig. Want wat wil Rutte nu eigenlijk met die SGP? En wat voor afspraken heeft hij ...gemaakt.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 Komen. Rutte heeft wel eens eerder aangegeven he, dat hij met een schuin oog kijkt naar de SGP. Maar verder wil hij er nu niks over zeggen, want hij heeft alle partijen nodig. Kijk, de meerderheid is natuurlijk altijd prettiger. Uh, tegelijkertijd uh, is dit een kabinet dat ook in de Tweede Kamer op heel veel onderwerpen een minderheidskabinet is. Uh, dus vanuit dat perspectief gezien ze hebben al enige ervaring met uh, zaken doen, ook met de oppositie. Ja, Rutte wil dus iedereen tevreden houden, hè? maar in de Eerste Kamer uh, ja, kan hij toch echt afhankelijk zijn van die ene zetel van de SGP. En je merkt dat ze bij de SGP wel genieten van deze aandacht en dat ze toch een soort sleutelrolpositie uh, bezitten. Luister even naar Van der Staaij. Wij zijn geen applausmachine die alles wat dit kabinet doet goed vinden. Uh, maar ook uh, voeden we niks voor de bottenbijl om te zeggen van uh, hoe kunnen we zo snel mogelijk dit kabinetpootje haken. Verbaast u zich over de vanzelfsprekendheid van het kabinet dat, dat ze u er zo bij tellen? Nou, het verbaast mij niet dat opvalt dat wij als SGP ons meer dan andere partijen constructief opstellen. Uh, en dat er met de SGP dus ook echt wat dat betreft zaken te doen is. Maar dat geldt ook voor andere partijen. En dat vind ik eigenlijk wel ook uh, het positieve van een minderheidskabinet zoals op dit moment dat functioneert... Uh, behalve de SGP, Margret, heb je straks nog een partij met één zetel? Hè? Uh, de ja. Partij 50 Plus van Jan Nagel. Maakt die partij nog aanstalten om de coalitie in de Eerste Kamer aan die uh, zo, zo belangrijke meerderheid te helpen? Nou, uh, daar lijkt het toch uh, niet op. We weten wel uh, dat er contacten zijn uh, tussen de coalitiepartijen en, uh, en de SGP. Maar als je kijkt naar die partij van Jan Nagel, dan zijn die contacten toch veel minder innig. Luister maar. Meneer Rutte, heeft u al contact gehad met Jan Nagel? <laughs> nee, nee, nee. Ik heb het zelfs, geloof nooit dat hij moet. Ja, hij heeft Jan Nagel dus nog nooit ontmoet. Dus het lijkt niet zo dat daar de eerste uh, ja, contacten mee gaan. Maar voorlopig is het ook nog niet zo ver, hoor. Want het is eerst wachten op die definitieve uitslag dus in mei. En Mark Rutte hoopt nog steeds dat dan blijkt... dat zijn kabinet toch echt 38 zetels heeft en de benodigde meerderheid. En dat hij niet naar de SGP en niet naar Jan Nagel en naar niemand hoeft te kijken. Maar geen boer, dank je. Ook in de provincies wordt natuurlijk veel nagepraat over de verkiezingen. In Gelderland bijvoorbeeld, daar is de VVD samen met de PVV de grote winnaar. En het CDA heeft daar stevig verloren. De verschillende partijen zijn druk aan het vergaderen. Jeroen de Jager is op het provinciehuis in Arnhem aangekomen. Jeroen, sta je daar met een winnaar of een verliezer? Nee, met een winnaar uh, hier, met uh, Conny Biezer van de VVD. Die is van uh, 9 naar 11 uh, zetels gegaan, de VVD, en daarmee de grootste partij geworden. En dan wordt hij hier af en toe uh, gegroet richting gedeputeerden. Er kwamen net twee gedeputeerden langs, eentje van het CDA. Van wie was okay. die gedeputeerde? Alle, die gaan alle twee afzwaaien. Hè? Die gaan alle twee afzwaaien. Oh, ja. Het CDA heeft hier zwaar verloren, van 15 naar 9 zetels. En dat zie je eigenlijk in de twaalf provincies. In de helft van de provincies uh, heeft het CDA uh, uh, zijn leidende positie verloren. En dat gaan we eens even inventariseren, wat dat betekent. De uh, receptionist die gaat ons nu even binnenlaten in de gang van de fractiekamers, waar ik dan even met mevrouw Connie Biezen naar haar fractiekamer loop. Uh, hoe voelt het uh, mevrouw Biezen om uh, ja, het voortouw te mogen nemen als VVD? Nou, ik ben er nog steeds uh, ja, eigenlijk ook een beetje stil van. Ik denk elke keer, is dit echt? Ja, het is echt zo. We zijn de grootste partij geworden en ja, dat, vind, dat vinden we toch heel bijzonder. Natuurlijk, ook landelijk hebben we al uh, voor het eerst minister-president. En uh, nu dan hier in uh, Gelderland de grootste partij. Hoe gaat u het aanpakken? Ja, maar goed. Waar is de Kamer trouwens? Uh, uh, uh... Nee, kijken, we ja. lopen er zo voorbij. Heeft u nieuwe gekregen trouwens, een grotere? Nee, dat, uh, dat moet allemaal nog gaan, uh, gaan gebeuren. Okay. Hey, Jeroen, weet vraag eens of ze met de PVV ik wil ik gaan ik samenwerken daar. Ja, nou, dat ligt op het puntje van mijn tong, Bucel. Uh, Zeker, ja. <laughs> nee, want, uh, er wordt gevraagd vanuit de studio. Ja. Uh, want de PVV heeft hier uh, gewonnen, ja. van 0 naar 6 zetels. Ja. Wordt dat nou een optie om met die PVV samen te gaan werken? Wij hebben de PVV uh, nooit uitgesloten. Uh, de verwachtingen met. Uh welk aantal zetels zij binnen zouden komen... was denk ik bij heel veel partijen iets hoger. Er was hier ook een, een peiling gedaan door uh, Omroep Gelderland... die ook eigenlijk aangaf dat zij wel, wel eens de tweede partij zouden kunnen worden. Weliswaar zouden wij dan de grootste ook worden. En zij de tweede. En aan die verwachtingen is in ieder geval... aan die verwachtingen is niet voldaan. En ze zijn nu uh, toch niet uh, een van de grote ja, partijen. Het klinkt alsof u de PVV al een beetje op afstand had zetten. Bent. Ja. Want het aardige is natuurlijk... er is hier een traditie... in. Gelderland van een brede coalitie van CDA, PvdA en VVD. En die ligt gewoon weer in het verschiet. Die kunt u gewoon morgen al eigenlijk klaar hebben. Ja, maar wij vinden als VVD dat dat geen recht doet... aan uh, de situatie van dat er winnaars zijn en verliezers zijn. Nou, een van die winnaars is de partij die we net noemden, de PVV... die toch vanuit het niets met zes zetels... Dan, uh, dat is toch echt wel een prestatie binnen is gekomen. En een andere grote winnaar is D66... die uh, van uh, één naar vier zetels is gegaan gaan. Nou, viervoudiging is ook een uh, geweldige prestatie. Ja, dat gaat u ja. allemaal onderzoeken. Goed, uh, dit is in ieder geval die fractiekamer waar dan uh, altijd vergaderd wordt en waar de komende maand, want eind april zal duidelijk worden, dat is een beetje de deadline hier, uh, hoe de coalitie eruit zal gaan zien. En ik doe een voorspelling, het wordt een brede coalitie met misschien D66 erbij. En de PVV dus hier niet in de coalitie. <lacht> Oké, okay, dat is jouw voorspelling. We horen jou later nog uh, met andere partijen vanuit Gelderland. Nu eerst uh, Gert hier. Gert, een stralend zonnetje, maar ik zag vanochtend toen ik naar buiten liep... toch iemand met zijn krabbertje in de weer. Het ijs van de ruiten van de auto, Dat was een beetje tegenvallen. Is het echt zo koud? Nou, tegenvallen, dat is nou ook nou, niet. Maar het, het, het is wel echt koud, ja. En uh, dat, dat was vanmorgen te merken, want het, ja, de, de, de auto's die waren bevroren. Het heeft, heeft wat gevroren en dat zal ook de komende nachten zo blijven. Maar het, het is gewoon koud buiten. En het is vooral de wind die het zo koud maakt. Want uh, ja, er staat een stevige wind uit het Noordoosten. En ook de temperatuur is ook niet van, uh, om naar huis te schrijven hoor... want in het noorden is het op dit moment maar twee graden. En blijft dat zo de komende dagen kort? Ja, eigenlijk in grote lijnen wel. Uh, het is eigenlijk alleen zo. Het grote verschil morgen met vandaag is dat de wind duidelijk minder is. En dat maakt voor het weergevoel heel veel uit... Daarna verandert het maar weinig. We krijgen wat meer bewolking, maar het blijft droog... en een hoogdrukgebied drukgebied blijft in de buurt. Dus echt grote veranderingen, die krijgen we niet. Houden we het zo. Gerrit, dank je. Ahot, het moederbedrijf van ketens als Albert Heijn en Ethos... presenteerde vanochtend matige jaarcijfers. De omzet is weliswaar iets gestegen, maar de winst is gedaald. En ook voor dit jaar zijn de verwachtingen niet al te hoog. Jeroen Schutijzer praat met de gloednieuwe topman van Ahot, Dick Boer. Albert Heijn heeft in Nederland 850 winkels. Uh, het eind van de groei is daar wel in zicht, hè? En nu? Nou, we hebben daar vorig jaar ook weer tientallen winkels aan kunnen toevoegen. Uh, je ziet ook in, in kleinere winkels, zoals de to-go's kunnen we laten groeien. Dus er zijn genoeg mogelijkheden ook om groei te creëren in Nederland. We doen het ook onder andere door ons assortiment te verbreden. Uh, denk aan het hele non-food pakket dat vorig jaar is toegevoegd. Dat zijn dingen die we niet kunnen eten, zoals overhemden, pannen... Nou, het zijn wel dingen die in je dagelijkse bestedingen horen en die je regelmatig aanschaft. En, en dat betekent als we die kunnen aanbieden, ook bij het klantenbezoek wat we hebben, dan denk ik dat we ook uh, u en onze klanten tevreden kunnen stellen. Aholt haalt 60% van de omzet uit de VS, maar in Nederland wordt verhoudingsgewijs meer winst gemaakt. Hoe zit dat? Over de afgelopen jaren zie je gewoon dat in Amerika de, de concurrentiedruk op ons bedrijf groot is. De tweede in Nederland, Albert Heijn, heeft over de laatste 100, bijna 125 jaar, maar zeker de laatste jaren, heel veel geïnvesteerd in, in de goede prijswaardeverhouding aan onze klanten. En ook heel veel geïnvesteerd aan onze achterkant van het bedrijf, dus de logistieke kant. Nou, dat vertaalt zich terug in lagere kosten. En die lagere kosten kunnen we voor een deel heel goed teruggeven aan klanten. Dus een goedkopere prijs en ook aan een betere marge voor ons als bedrijf.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 Ja, nogmaals, ik ga niet in op speculaties. Albert Heijn wil explosief groeien in België. Over twee weken gaat de eerste winkel open in Braschaat. Kan Albert Heijn rekenen in dat land op een warme ontvangst? Ja, zoals iedereen natuurlijk, als hij ergens naartoe gaat met een nieuwe winkel... en of dat nou in Nederland is of daarbuiten... zal iedereen zijn best doen om uh, zijn best een beetje voor te stellen. En dat zullen wij ook doen als Albert Heijn. Wat zijn jullie van plan in België? Nou, zoals ik al en u zelf aangeef, dan gaan de eerste winkel openen. Hoeveel moeten dat er worden? Over aantallen is heel veel gespeculeerd. Laten we eerst zorgen dat we de eerste winkels goed openen en starten. 200, hè? Over aantallen is veel gespeculeerd, zoals ik al zeg. Wat wordt 2011 voor een jaar? Komt u met nog meer aanbiedingen? We zullen zorgen dat we elke week de klant zullen verbazen met leuke aanbiedingen. Ja, verbazen. Maar die grondstoffen worden duurder, hè, zei u. Gaat u dat nou doorberekenen? Grondstoffen zeker zijn, uh, zijn duurder aan het worden. Maar het is onze plicht, zoals we dat al jaren doen... om uh, dat in een juiste balans te kunnen vertalen naar de klant. En daarom is het zo mooi dat je met eigen merken... juist als klant altijd het alternatief hebt. En dat zei hij in de microfoon van Jeroen Schutijzer. Na vijf uur gaan we weer uitgebreid in op de ontwikkelingen in Libië. We gaan eh, contact leggen met Den Haag om daar te horen... wat er achter de schermen eh, allemaal plaatsvindt... om de drie Nederlandse militairen vrij te krijgen. We gaan naar Libië zelf natuurlijk... waar onze verslaggevers eh, met eigen ogen hebben gezien... hoe op dit moment vluchtelingen, opstandelingen... en ook de aanhang van Gaddafi eh, op dit moment... Libië een zeer, zeer onrustig land. Maken. Tot na vijf uur. Ranking the nieuws. Dit is het nieuws van de dag. Dit zijn zaken die het meest gebaat zijn bij totale. 2. Het was geen verrassing dat er een observatieteam van de Nationale Regens... de plekken was op de plek waar Hillers had afgesproken. Ranking de Nieuws, nu op nummer 1. Met alle slagen om de arm minder dan de helft van de zetels. Stem ook op het Nieuws van de Dag. Ga naar radio1.nl. Vanavond, de uitslag van Ranking de Nieuws van vandaag. Overweegt u weer te gaan beleggen, maar aarzelt u nog?